Harro de Hofnar Harro de Hofnar was een echte zielepiet. Hij woonde in een speelgoedkasteel en kwam bijna nooit buiten. Want Harro stotterde. En dan lachte het andere speelgoed hem altijd uit. En Harro vond het niet leuk als iemand hem uitlachte. Harro bleef dus iedere dag in zijn kamer. En las boeken over ridders en draken en helden. Hij droomde ervan een held te zijn die spannende avonturen beleefde. Harro wilde ook graag leren hoe hij met een zwaard moest vechten. En hij begon erover te lezen in een leerboek. Maar hij was zo onhandig dat hij steeds over zijn zwaard struikelde. Op een dag stond Harro bij een van de torentjes van het kasteel. Opeens zag hij de spin slechte web. De spin had de koningin van het schaakspel in zijn poten. Stut op, schreeuwde Harro. Ik moet de koning waarschuwen. En hij holde over de brug. Harro kwam aan bij het schaakbord en zag dat alle andere schaakstukken sliepen. w w Slechte tijd. web we we heeft de, de koningin ontvoerd. Wat? riep de koning. Dan moeten we haar bevrijden. En jij gaat met ons mee, Harro. Harro klom op een paard van het schaakspel en de koning gaf hem zijn eigen zwaard. Harro was heel trots dat hij mee mocht. Maar plotseling hoorde hij zijn naam roepen. Hij draaide zich om en zag de zwarte ridder. En die riep. We zullen erom vechten wie de koningin mag bevrijden. Dat, dat, dat we, we, wil ik, ik helemaal niet, stotterde Harro. Maar het was al te laat. De zwarte ridder kwam op hem afstormen. Vlak bij Harro hield hij zijn paard stil. Ik wil niet vechten met zo'n raar kereltje, zei hij. En hij moest zo lachen dat hij van zijn paard viel. Arme Harro. De schaakstukken lachten hem allemaal uit. Harrow werd boos. Hij zou ze wel eens wat laten zien. Ik, ik, ik zal haar bevrijden, riep hij. Wacht maar! Als ik, ik de, de koningin heb gered, zal niemand meer uitlachen, zei Harro. Maar hij was wel een beetje bang, want op dat ogenblik reed hij langs het slangenhuis. Overal waar hij keek, zag hij kwade slangenkoppen. Ssss, wie is dat? siste de slangen. O, oh, dacht Harro bang, als ik hier maar veilig uitkom. Even verderop zag hij een grote stapel blokken. S -s -s -s -s stop, zei Harro tegen zijn paard. Ik wil op die blokken klimmen, Dank kan ik misschien wat meer zien. Hij zag een groot oud huis. Wat ziet dat er griezelig uit, dacht Harrow. Het lijkt me echt een huis voor slechte web, zei hij hardop om zichzelf moed in te spreken. Dapper liep Harrow naar het huis en deed voorzichtig de deur open. Hij keek naar binnen. Wat een verschrik... ...roep, riep hij. De hal was donker en overal lag een dikke laag stof. Het lijkt wel of hier een woont... ...of misschien wel een spook. Maar ineens zag Harro overal spinnenwebben hangen. Toen wist hij dat hij het huis van Slechteweb had gevonden. Hij hield het zwaard van de koning stevig vast en begon de trap op te lopen. Zijn hart bonsde en zijn handen trilden. Met het zwaard maakte hij de spinnenwebben kapot en toen stond hij boven. Krak! Er ging een deur open en daar stond Slechteweb. Zijn grote ogen rolden heen en weer in zijn lelijke kop. Harro deed een stap terug van angst. De spin stak een poot uit om Harro te grijpen. Maar toen raakte hij verward in de webben die hij zelf had gemaakt. Hij schreeuwde van woede. Het hele huis schudde toen hij probeerde los te komen. Opeens verloor hij zijn evenwicht... En met een harde schreeuw tuimelde hij de trap af. Onderweg raakte Slechte Web steeds meer verward in de spinnenwebben. En tenslotte rolde hij als een bolletje touw de deur uit. Harro pakte gauw het zwaard van de koning op, want dat had hij van schrik laten vallen. Nu, nu, nu moet ik de, de, de, de, de koningin zoeken, zei hij. Harro liep het hele huis door. Hij keek in elke kamer. Ik geef het op, riep hij wanhopig. Opeens begon de vloer onder hem te bewegen. Harro hoorde de planken kraken en hij viel in een diep donker gat. Harro kwam met een smak op een koude stenen vloer terecht. En toen zag hij de koningin. Slechte web had haar vastgebonden met spinnenwebdraden. Het spijt me dat ik binnenkom zonder te kloppen, maar je is tijd, stotterde Harro. En hij maakte de koningin los. Buiten stond het andere speelgoed al te wachten. Want iedereen had gehoord dat slechte web door Harro was weggejaagd. Harro zette de koningin voor hem op het paard en reed trots terug naar de koning van het schaakspel. En sinds die tijd heeft niemand Harro meer uitgelachen.